Draver wint een wedstrijd. Mario was een zigeunerjongen die met zijn vader en grootmoeder in een woonwagen woonde. Mario hield heel veel van paarden. Ieder weekeinde ging hij naar de paardrijschool van Ton en Margreet van Zomeren. Daar mocht hij dan rijden op Draver, een mooi jong paard. Op een dag, zei de vader van Mario. De gemeenteraad heeft besloten dat onze woonwagens niet langer op dit terrein mogen staan. Volgende week moeten we verder reizen. Maar dan zal ik Draver nooit meer zien, riep Mario. Daar is dan niets aan te doen, jongen, zei zijn vader. Je moet dit weekende afscheid nemen van Draver. Draver en ik doen zondag nog mee aan een wedstrijd, zei Mario. Dan moet je maar goed je best doen, zei vader. Als je de wedstrijd wint, zal dat een mooie herinnering zijn. Toen Mario de volgende zaterdag de stal binnenkwam, voelde Draver meteen dat er iets met Mario aan de hand was. Meestal was Mario heel vrolijk, maar nu keek hij heel verdrietig. Margreet van Zomeren ging iedere zaterdagochtend met een groep kinderen een rit over de velden maken. Mario reed die dag weer op draven. De kinderen reden achter Margeet aan de weg op. Op dat ogenblik kwam er met grote snelheid een rode auto aanrijden. De paarden schrokken en ze begonnen te briezen en te hinniken De auto stopte. Eerst kwam er een dikke, keurig geklede man uit en toen een meisje. Het meisje droeg heel dure rijkleren en glimmende zwarte rijlaarzen. Mijn naam is Van Houten, zei de man. Ik ben de wethouder van sportzaken. En dit is mijn dochter Emma. Ze komt hier voortaan iedere zaterdag paardrijden. De wethouder bekeek alle paarden heel goed en zei daarna tegen Margriet: En Emma reed op dat paard. En hij wees naar Draver. Het spijt me, zei Margreet zachtjes tegen Mario. Je kunt vandaag niet op Draven rijden. Wethouder van Houten is een heel belangrijk man. Morgen zal hij bij de wedstrijd de hoofdprijs uitreiken. Mario steeg af en klom op een ander paard. En Emma, de dochter van de wethouder, reed die ochtend op Draven. Ze zei de hele tijd geen woord tegen de andere kinderen... Na een paar uur rijden keerde Margreet en de kinderen terug naar de paardrijschool. Toen ze vlak bij de stallen waren, ging Mario naast Emma rijden. En zei, je kunt heel goed paardrijden, Emma. Emma keek Mario niet eens aan toen ze een beetje trots zei. Mijn vader heeft dan ook heel veel geld betaald voor mijn paardrijlessen. O, daar is mijn vader, hij komt me halen. De grote rode auto kwam weer met grote snelheid aanrijden. En toen wethouder van Houten zijn dochter zag... begon hij heel hard te toeteren. Alle paarden schrokken en draven begon zelfs te stijgeren. Emma viel en kwam met een harde klap op de grond terecht. De vader van Emma remde en sprong onmiddellijk uit zijn auto. Dat paard moet afgemaakt worden, brulde hij. Het is een heel gevaarlijk dier... Ik mankeer toch niets, vader, zei Emma en krabbelde overeind. Laat Draver alsjeblieft leven, vader. Maar haar vader luisterde niet. Hij vond dat Draver de volgende morgen door de veearts moest worden afgemaakt. Mario ging heel bedroefd naar huis. In de woonwagen van zijn grootmoeder begon hij te huilen. Wat moet ik doen, grootmoeder, snikte hij. Draver is echt een heel lief paard. Hij schrok alleen van het getoeter. Je zou Draver kunnen verstoppen, zei grootmoeder glimlachend. We moeten volgende week toch verder reizen. Daar heeft wethouder van Houten ook voor gezorgd. Hij wil dat er op dit terrein een voetbalveld wordt aangelegd. De volgende ochtend... Toen het nog donker was, rende Mario naar de paardrijschool. Maar net toen hij de deur van de stal had opengemaakt, hoorde hij iemand zachtjes huilen. Mario liep naar Draver toe. En daar stond Emma. Haar mooie rijkleren waren gekreukt en vuil. En ze hield het hoofd van Draver in haar armen. Oh, Mario! Luisterde ze toen ze de zigeune jongen zag. Waarom doet mijn vader zo lelijk? Altijd moet ik de beste zijn en ik moet altijd winnen. Ik ben hier naartoe gekomen om Draven te redden. Ik wil, ik wil... Hem verstoppen? vroeg Mario. Dat was ik ook van plan. Maar nu heb ik een beter plan. Jij kunt goed rijden en je bent ook dapper. Durf je te springen met een paard? Emma en Mario gingen zitten en zachtjes bespraken ze het plan van Mario. Draver, die daarvoor heel angstig was geweest, werd helemaal rustig van de zachte stemmen. Hij voelde dat alles goed zou komen. Een uurtje later werd het licht. Mario legde een zadel op de rug van Draver en liep met hem de stal uit. Emma klom op de rug van Draver en reed de bossen in. Om twaalf uur s middags kwamen er ruiters uit het hele land om aan de wedstrijd mee te doen. De meeste van de ruiters waren volwassen mannen. Alleen een paar oudere jongens hadden zich ook voor de wedstrijd ingeschreven. De ruiters reden met hun paarden naar de startstreek. Op dat ogenblik kwam er een meisje op een mooi jong paard bij hen staan. Het waren Emma en Draver. Emma zag er bleekjes uit... Ze stelde het raver gerust en krabbelde zachtjes tussen zijn oren. De mensen begonnen zich af te vragen, wie is dat meisje? Is ze niet veel te jong om aan deze wedstrijd mee te doen? Toen zwaaide een man de startvlag. De wedstrijd was begonnen. De paarden galoppeerden weg over de velden. Ze moesten over struiken en beekjes en andere moeilijke hindernissen springen. Draver had nog nooit aan een wedstrijd meegedaan en daarom was hij heel opgewonden. Maar omdat hij wist dat Emma net zoveel van hem hield als Mario, was hij vastbesloten te winnen. Bij de eindstreep stond wethouder van Houten. Hij was verschrikkelijk ongerust omdat hij Emma nergens had kunnen vinden. Opeens zag hij ver voor de andere ruiters een jong paard aankomen galopperen met op zijn rug een meisje met een gekreukt jasje en een vuile rijboek. Ebba, riep de wethouder. Maar Emma hoorde haar vader niet en zij en Draver gingen als eersten over de eindstreep. Wethouder van Houten was heel trots toen hij de hoofdprijs een mooie zilveren beker aan zijn dochter moest uitreiken. Ik weet hoe fijn u het vindt als ik win, vader. Fluisterde Emma. Margreet van Zomeren stond niet ver bij hen vandaan. De wethouder liep naar haar toe en zei... Ik wil dat paard van u kopen. Het is een heel goed wedstrijdpaard." paard. Margreet had al gehoord dat Emma in plaats van Mario aan de wedstrijd had meegedaan... om haar vader te bewijzen dat Draver geen gevaarlijk paard was. Draver is niet te koop, zei Margreet tegen de wethouder. Ik heb net besloten Draver aan Mario te geven. Maar ik weet zeker dat Emma iedere zaterdag op Draver zal mogen rijden. Mario keek Margreet met grote ogen van verbazing aan. Margreet had Draver aan hem gegeven? Hij dacht snel na en zei toen... Het spijt me, wethouder, maar Draver en ik gaan volgende week weg. Ik woon in het Zigeunerkamp en de gemeenteraad heeft besloten dat we daar weg moeten. De wethouder werd bleek. Eh, uh, daar is uh, misschien wel iets aan te doen, stamelde hij. De volgende dag hoorden de Zigeuners dat ze met hun woonwagens op het veld mochten blijven staan. En Mario en Emma werden heel goede vrienden.